Neuroloog Jansen Steur is dus ontslagen, correspondent Tim de Wit, in het ziekenhuis in Helbron. Waarom is hij ontslagen? Het ziekenhuis uh, zegt in een verklaring kennis uh, te hebben genomen van de feiten die zich hebben voorgedaan. Uh, dat hebben ze allemaal gisteren gehoord, natuurlijk, vooral door alle uh, reuring in de, in de Nederlandse media. En daarop is besloten de, uh, hem te ontslaan hier in het ziekenhuis. Uh, voor zover bekend, zegt het ziekenhuis, zijn er geen patiënten getroffen door. Uh, deze arts door Ernst Jans Steur. Hij was hier namelijk als assistentarts werkzaam... en moest daarom uh, verantwoording afleggen aan uh, zijn superieuren hier. Zo staat in deze verklaring. Uh, maar goed, het moet nog verder geverifieerd worden... of er inderdaad helemaal geen patiënten zijn getroffen. Maar het belangrijkste nieuws is dus dat de samenwerking... Uh, per gisteren al is beëindigd met Jans Versteur. Correspondent Tim de Wit.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 In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in de staatsliedenbuurt in Amsterdam... heeft de politie opnieuw wapens gevonden. Een doorgeladen pistool en nog een kalasnikov. Gistermiddag werd ook al een kalasnikov gevonden. Nabil Uyaiza van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. En waar zijn de wapens gevonden? Wij hebben vannacht tot drie uur uitgebreid gezocht in het gebied rond de Bok de Korvenweg. Dat is feitelijk het terrein waar het vluchtvoertuig van de schutters... Vorige week is achtergelaten. Daar zijn eh, zo'n 60 politiemannen en vrouwen van de mobiele eenheid door de modder, door het blubber letterlijk gegaan. Die hebben zich geconcentreerd op alles wat ze tegenkwamen. Daarbij is gistermiddag inderdaad de eerste Kalashnikov aangetroffen. We zijn eh, doorgegaan, we hebben vannacht een sloot leeg gepompt met de brandweer en daarbij zijn nog eens twee wapens aangetroffen. Waren er aanwijzingen dat ze in die sloot zouden liggen, die wapens? Maar gelet op de vindplaats van het vluchtvoertuig, als ook meer dan honderd getuigen in deze zaak, moet je je voorstellen. Uh, gelet op de verklaringen daarin hebben we echt niets aan het toeval willen overlaten. En uh, daarom ook deze uitgebreide zoektocht gedaan. En wat gaat er nu met de wapens gebeuren? De aangetroffen wapens zijn in beslag genomen. Zij gaan voor uh, sporenonderzoek naar het uh, Nederlands Forensisch Instituut. En kunt u al zeggen uh, hoe zeker u ervan bent dat dit de wapens zijn van de schietpartij? We gaan er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit dat dit de wapens zijn die door de daders gebruikt zijn. En hoe staat het verder met het onderzoek? En het onderzoek is nog in volle gang. Een 80 rechercheurs heeft de zaak in onderzoek. En we zijn op dit moment nog op zoek naar specifieke getuigen. Die willen we graag nog spreken. ...om een man die kort na de schietpartij in de Van Bossenstraat even met agenten heeft staan praten. In de, in de weerwaar van de hectiek is hij daarna ook weer verdwenen... ...maar deze man kan voor ons belangrijke informatie hebben. Daarom willen we dat hij zich graag nog even meldt in ons. De gegevens zijn toen niet genoteerd van die man? In de weerwaar van de hectiek is hij inderdaad verdwenen zonder dat zijn gegevens zijn genoteerd. Dank u wel, Nabil Oeza van de Politie Amsterdam. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Nederland rijden veel treinen rond zonder dat er een bedrijfshulpverlener aan boord is. Daarvoor waarschuwt FNV Spoor. Vaak is de machinist het enige personeelslid in de trein en die zijn meestal niet opgeleid als BHV'er. Volgens de vakbond is dat in strijd met de arbeidswet. Op het moment dat er iets gebeurt waarbij uh, uh, er een situatie ontstaat dat mensen in de knel komen of dat mensen uh, een hart hartstilstand of... Uh, nou, dat kan er op dat moment niks gebeuren, want een bedrijfshulpverlener heeft een uh, EHBO-taak en die moet eerst hulp kunnen verlenen. En op het moment dat er alleen een uh, machinist aanwezig is, uh, dan kan dat niet uh, gebeuren. De treinvervoerders zetten soms wel stewards in met een EHBO-diploma, maar dat gebeurt niet altijd. FNV Spoor gaat een klacht indienen bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.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 Op het eiland Tasmanië ten zuiden van Australië woeden sinds een paar dagen hevige bosbranden. Honderden Tasmaniërs en toeristen zijn naar de stranden gevlucht of hebben hun toevlucht gezocht op schepen. Correspondent Robert Portier. Ja, vandaag was het op Tasmanië eh, nog steeds eh, ernstig. Er waren 40 branden in totaal, die waren niet allemaal even gevaarlijk. Maar het ergste eh, is de situatie in een plaatsje dat Dunnelly heet, waar honderd huizen afbranden.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 Een dronken man in een vliegtuig is door zijn medepassagiers flink aangepakt. De man had tijdens een vlucht van IJsland naar New York veel te veel gedronken. Hij schreeuwde dat het vliegtuig zou neerstorten. Hij dreigde een vrouw naast hem te wurgen en had gespuugd naar medepassagiers. Die waren het op een bepaald moment zo zat dat ze de mond van de dronken man met tape dichtplakten en hem daarna met tape aan zijn stoel vastbonden. Op een luchthaven in New York is de man gearresteerd. Sport. Feest in Rotterdam, want Feyenoord heeft Graziano Pelle definitief overgenomen van Parma. De aanvaller werd nu nog verhuurd door zijn Italiaanse werkgever. Pelle heeft een contract getekend tot medio 2017. Dit seizoen kwam hij al tot 14 treffers in 14 wedstrijden in de Eredivisie. Volgens technisch directeur Marten Vergil is dat een van de redenen waarom Feyenoord Italiaan graag wilde overnemen. We kennen hem.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 In Groningen staan het weekend de Nederlandse schaatstitels... voor de sprinters op het spel. Maar het kampioenschap kan ook gelijk het hele seizoen doen. Mislukken, Sebastian Timmerman. Ja, alles of niets voor de deelnemers. Zeker weten, want uh, bijvoorbeeld over drie weken... dan staat het uh, WK Sprint op het programma. Dat is op de snelle baan van uh, Salt Lake City in Amerika. En daar wil iedereen graag heen. Normaal gesproken gaat uh, de top 4 van dit toernooi daar naartoe, Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En vanuitgaande uh, dat er geen uh, hele rare dingen gebeuren. En dan hebben we ook nog de wereldbekerwedstrijden... die uh, dit seizoen op verreden gaan worden op de 500 en de 1000 meter. Ook daarvoor is dit een kwalificatieweekend. Dus als je uh, inderdaad nu een slecht weekend hebt... dan heb je een probleem... Want... Dan kan het zomaar zijn dat je internationale seizoen na dit weekend voorbij is. En er zijn nogal wat uh, kanshebbers, bijvoorbeeld voor die Nederlandse titel. Uh, bij de vrouwen tel ik er zo al een stuk of zeven. Met uh, Boer daarbij, Gerrits, uh, Leenstra, Irene Wust doet ook weer mee. Vorige week nog tweede bij het uh, Enco Round. Uh, bij de mannen ja, is uh, de spoeling nog groter. Uh, daar tel ik er zo al een stuk of vijf. Met Stefan Groothuis, die al vijf keer Nederlands kampioen werd. Otterspeer, de tweeling Mulder, Ronald en Michel, Nuis, Tuitert. Dus kortom, het wordt een uh, heel spannend weekend hier in Groningen. En Groothuis natuurlijk. Die heeft uh, veel wedstrijden niet kunnen doen door dat ja. virus. Hè? Wat verwacht je nu van hem? Nou, het was lange tijd een beetje onzeker. Ik moet zeggen, twee weken geleden zag ik hem een trainingswedstrijd rijden in Heerenveen op een zaterdagavond. Dat was allemaal niet zo heel erg goed. Maar afgelopen woensdag reed hij een uh, kwalificatiewedstrijd op de 1500 meter in Heerenveen. Daar werd hij tweede achter Mark Tuitert. En ook op die race kan je nog wel links en rechts wat dingen aanmerken. Maar goed, daar heeft hij zich in ieder geval gekwalificeerd voor de wereldbekers. En dat zag er alweer een stuk bij Beter uit. Dus hij is misschien niet zozeer de topfavoriet... voor een zesde Nederlandse titel. Maar zeker wel een van de favorieten om bij die top vier te gaan komen. En bij de vrouwen, je noemde net al een lijstje... maar wie ja. is daar de grote favoriet? Ik denk toch... Uiteindelijk Margot Boer, die werd al drie keer Nederlands kampioen. Dus die heeft de ervaring van zo'n zo toernooi. En is over het algemeen wel regelmatig in zo'n weekend. En eigenlijk van alle dames wel de beste op 500 en 1000 bij elkaar opgeteld. Normaal gesproken. Maar bijvoorbeeld Marit Leenstra kan een goede 1000 rijden. Annette Gerritsen, ook niet gezien in deel 1 van het seizoen. Heeft nog een hoop weer goed te maken dit weekend. Maar Boer steekt er dan denk ik voor mij zo op voorhand net ietsje bovenuit. Dankjewel, Sebastiaan. Sebastiaan Timmerman. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Neuroloog Janssen Steur is ontslagen door het ziekenhuis in Helbron. Voor zover het ziekenhuis heeft kunnen nagaan, heeft hij daar geen foute diagnoses gesteld. In Amsterdam zijn nog twee wapens gevonden na aanleiding van de dodelijke schietpartij in de staatsliedenbuurt. En Graziano Pelle heeft voor vier jaar getekend bij Feyenoord. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Derven. Nou zeer, goedemiddag. Dit is Tosin in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. En vandaag blikken we vooral vooruit op het jaar 2013 en ook nog een beetje terug naar het achterliggende jaar. Allereerst natuurlijk namens het hele team van Tosin in Bedrijven, voorspoedig en een zeer ondernemend nieuwjaar. Wij hebben in de studio, zoals gezegd, twee gasten. Ewel de Engelen, hoogleraar financiële geografie en hoogleraar etnisch ondernemerschap en dat doet hij beide aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk goedemiddag. Dag van Engelen, middag En Robert Zwak en die is bestuursvoorzitter of CEO, zo u wil... Bestuursvoorzitter. Van een van de grootste, van de big four. Een accountantskantoor genaamd PwC. Vroeger bekend als, maar dat mag ik niet meer uitspreken geloof ik. Hè? PricewaterhouseCoopers. Oh, dat doe je, je toch he, Maar het moet PwC zijn. Ja. He, je je ja. mag niet meer in de markt PricewaterhouseCoopers. Nou, je, hoort het, je hoort het nog wel, ja, maar PwC wel. is uh, wat, we nu, wat we nu gebruiken. Oké. Okay. Meneer Engelen, uh, we gaan even een kort, uh, kort rondje doen. Als het mag, dan weet ja. iedereen uh, wie u bent. Ik zei het al, hoogleraar, financiële geografie ja. uh, en etnisch ondernemerschap. Wat is financiële geografie? Ja, als je dat uh, kort wil uitleggen, is het de aardrijkskunde van het geld. Mm -hmm. uh, we weten dat geld virtueel geworden is... en dat het dus heel makkelijk zich over de aardbol beweegt. En tegelijkertijd zien we ook dat het management van die geldstromen... nog altijd uh, gevestigd is in eigenlijk hele oude klassieke financiële centra. Mm -hmm. Nou, hoe kunnen we verklaren dat uh, het aan de ene kant virtueel geworden is... en het tegelijkertijd het management nog altijd in dit soort zit. oude financiële centra zit? Uh -huh. Dat is eigenlijk heel simpelweg het object van onderzoek uh -huh. van de financieel geograaf. Uh -huh. Geldaardrijkskundeleraar. Geldaardrijkskundeleraar, <laughs> zo werd ik vandaag ook of gisteren, de, deze week genoemd... Oh. in Elsevier uh -huh. bij een recensie van uh, mijn laatste boek. Oké, okay, dan nou bent u ook hoogleraar etnisch ondernemerschap. Uh, sorry, ja, etnisch ondernemerschap, hè. Uh, Etnische ondernemers en de Hollandse kaasboeren, die verschillen duidelijk. Nou, die beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Mm -hmm. En dat is op zichzelf een hele uh, be, uh, verheugende constatering. Ja. En wat kunt u daar als hoogleraar aan toevoegen? Nou, kijken wat daar dus inderdaad de afgelopen 15, 20 jaar gebeurd is. Mm -hmm. uh, we zagen in eerste instantie dat migranten die Nederland binnenkwamen... dat die vooral werknemer werden. Ja. Uh, we zien te, te, te, tegelijkertijd uh, vanaf het midden van de jaren 90 steeds meer migranten... Uh, eigenlijk eigen ondernemingen opzetten, ja. eigen baas worden. En dat doen ze in grotere getalen, soms dan uh, de allochtone Nederlanders. De autochtone ja. Nederlanders. Ja. Laatste. Uh, veel mensen die u kennen, die vinden u een ras-pessimist. Wat vindt u daarvan? <lacht> ik zou zeggen dat ik een realist ben. En daar kunt u <lacht> verder alle conclusies aan verbinden die u wilt. Ja, we kunnen straks aan het eind van het programma wellicht lichte balans op maken. Zo is dat. Robert Swaak, CEO van de en uh, Adviesbureau PWC. U had ooit de keuze bestuurseconomie studeren of het conservatorium in om toppianist te worden. Toch is het uh, uh, accountant geworden. Waarom? Salaris? Puurzaam? Nee, nee, niet nee. salaris. Ik had, uh, de muziek vond ik fantastisch. Vind ik nog steeds fantastisch. Ja. Maar ik ben altijd getrokken door uh, enerzijds sociaal-economisch denken. Hm. En daarin specifiek de accountancy. En dat werd voor mij een hele duidelijke keuze om daarin verder te gaan. Maar u speelt nog wel piano, neem ik al. Ik speel nog nee. steeds, elke dag. Op de nieuwjaarswogel uh, ook? Nee, dat, uh, dat hela nee, helaas niet. Laat u nee. zich niet verleiden. Nee, nee dat, dat nee. doe ik liever niet meer. Nee. Maar uh, ik, ik, uh, ik heb zo'n heilig voornemen om elk half jaar een uh, stukje in mijn vingers te werken. En dat, uh, dat probeer ik nog steeds te doen. Wat is stukje nu? Wat gaat u doen de komende jaar? Ik ben op dit moment bezig met Beethoven. Met, met, met wat, wat van met de Beethoven? Een sonate. Ja. ja, dat zijn, or zijn orkestrale werken van ja. Beethoven. Vooral die laatste sonates. Zeer romantisch. En die hebben dan ook gelijk een enorme mogelijkheid om je techniek goed in de vingers te houden. Ja. Maar dat is puur voor privégebruik. Dat is puur voor plezier. <laughs> Mooi. Maar gebruikt u ook dingen in uw werk die u leert achter het klavier of niet? Ja, dat is. Uh, ik merk wel dat je, je de rust die je creëert mm -hmm. door met muziek bezig te zijn, verruimt ook gelijk je denkwereld. Ja. En dat is toch wel, dat zijn momenten in een week die voor mij wel belangrijk zijn. Okay. Dus in die zin heeft dat wel effect. We gaan straks uitgebreid praten over, maar wat schandalen afgelopen jaar ook over uw bureau gekomen. Mm -hmm. Gaat u met, nog met plezier naar uw werk? Elke dag. Ja? Elke dag. Doet het niet pijn als je. Ja, dat doet pijn. Ja. Uh, dat merk je ook. Je merkt het aan de mensen om je heen, je merkt het aan je cliënten... je merkt het aan het maatschappelijk verkeer. Ah. Tegelijkertijd, uh, de trots in het vak, de trots, de mensen met wie je werkt... leiden toe dat ik elke dag met veel bezin in mijn werk okay. Dan, goede voornemens. In september zei u, want u bent ook lid van de Taskforce... meer vrouwen in de top. Ja. En toen verklaarde u, bij ons in het bestuur zit geen enkele vrouw. Ja. Ik heb het eerste goede voornemen voor u al volgens mij, voorgezet. Ja, heeft hem voorgezet. Ik zal hem op een andere manier invullen. Ik heb ook gezegd dat ik ontzettend trots ben op het feit dat wij in onze organisatie op dit moment vrouwen hebben... die op elk moment in dat bestuur zullen kunnen stappen. Dus als het moment daar is, komt er een vrouw in het bestuur. En wie bepaalt dat moment? Alle mannen? Nee, dat bepaalt de partnership in zijn geheel, inclusief okay. de vrouwen. En wanneer gaat het gebeuren? 2013? Wat ik op het moment dat we daar aan toe zijn, dan gaan we dat doen. Moet dat niet veel eerder? Moet toch een beetje een sture rol spelen? Dan zal het er gelijk van, okay. uh, van afhangen van wat u wel als verleden definieert. We gaan zo verder praten. Eerst een terugblik op het economisch nieuws van de afgelopen week. Ja. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, dit was de week waarin 70 miljoen euro aan vuurwerk uh, de luchten werd geknald. En er werd stevig geproost op 2013. En in Amerika moesten ze even wachten met de champagne. En kukkelden ze bijna in hun fiscal cliff. En dat ging nog maar net goed. On this vote the jays are 257. The nays are 167. The motion is adopted. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. Iedereen blij. Nou, Urika deskundige Willem Post die zegt, er zijn geen reden voor een feestje. Hij ziet de volgende problemen alweer opdoemen. Het is een beetje wishful thinking, want uh, nu komen toch nog grotere vraagstukken. Hè? Het schuldenplafond, dat eigenlijk al eind januari, over een week of 4, 5 gaan we dat meemaken. En natuurlijk het invullen van de bezuinigingen. Ja, en dan eh, wel reden voor een feestje was op beursplein 5 niet vanwege nieuwe recordhoogtes, maar omdat de beursindex AIX deze week 30 jaar bestaat. En beleggingsexpert Corné van Zijl vindt dat nog steeds een goede barometer wel een heel aardig van uh, hoe het in de wereld naartoe gaat. Dus uh, als je weet wat de AIX gedaan hebt, dan weet je ook vaak wel grotendeels hoe, uh, hoe het in de rest van de wereld is gegaan. Vooral in Europa natuurlijk. Maar met name op het gebied van aandelen. En dan bankensteun. Nou, we gaan straks nog even praten over wat Jan Homme, de topman van ING, vandaag verklaard heeft. Maar de voorspelling van de regering dat Nederland geld zou gaan verdienen aan de redding, dat lijkt geen stand meer te houden. Sterker nog, miljardensteun die we aan banken verlenen gaat ons geld kosten. En dat had de gemiddelde burger natuurlijk al lang begrepen. Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie en voormalig directeur van de Nederlandse Bank, verdedigt de interventie echter nog steeds. Als ik op dit moment een verwachting zou moeten uh, uitspreken, dan denk ik dat als we het allemaal aan het eind bij elkaar optellen, dat inderdaad per saldo het ons geld gekost heeft, maar dat er nog steeds de conclusie overeind staat, dat dat bedrag in geen verhouding staat tot de kosten die we hadden uh, uh, opgelopen als we die interventies niet hadden, uh, ja. niet hadden gedaan. Maar, zoals gezegd, Jan Homme die is daar totaal niet mee eens. We blijven bij de banken, want de moderne Nederlander bankiert steeds vaker via zijn smartphone of tablet. En het aantal gebruikers van zo'n bankier-app of uh, internetbankieren is het afgelopen jaar maar liefst verdubbeld. Het is eigenlijk net als het kijken naar het weer. Dus men uh, doet een riedeltje nu.nl, buienradar, Facebook en dan kijken ze ook even naar hun uh, geld. Ziet steeds minder worden. David Jan Jansen, marketingmanager van de Rabobank. En de afgelopen jaar is de leegstand van kantoren verder toegenomen. 15% van de gebouwen staat doelloos te huur. Sommige complexen kunnen worden omgebouwd, maar dat lukt niet altijd. En Cudor van Steenhoven... van vastgoedbedrijf DTZ Zadelhof... ziet in dat geval één oplossing. Als er een, een, een hotel in kan... of voor uh, bewoning... Dan, uh, dan gebeurt dat wel. Maar in zijn algemeenheid staat er toch gewoon te veel... wat eigenlijk geen gebruiker meer mag verwachten. Dus sloop. sloop. Goed nieuws uit de eurozone. Want de economie krimpt weliswaar nog steeds, maar minder snel. En daarnaast daalt de Spaanse rente op tien jaar geleden. Heeft Griekenland voor het eerste jaar een begrotingsoverschot. En de Duitse economie die groeit zelfs licht. En...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 Maar de, de BMW en de Audi en de Volkswagen die, nou die, die, verdienen miljarden. Vooral in Azië en in Amerika. Ja, met name dan in Azië, want daar praten we even over. Ten slotte, Eko, Eko Brinkman, voorzitter nog van Bouwend Nederland. Ondanks alle problemen ziet hij ook de zonnige kant van de crisis. Dus dat is ook wel weer een, een creatieve tijd uiteindelijk. Dat klinkt heel merkwaardig, maar je merkt wel nu de crisis wat langer duurt dat ook in die hele bedrijfstank mensen toch echt niet meer denken... nou, dat wordt allemaal wel weer vanzelf zoals vroeger. Hè, er wordt toch een ander productieproces ingezet. Mensen zijn toch ook aan het nadenken... hoe kun je nou op de oude dag het leven en het, en het werk toch ook interessant uh, laten. Weekoverzicht, weekoverzicht. Financieel geograaf Ewald Engelen zit hier aan tafel. En de CEO van PwC, dat is meneer Zwaak. Uh, uh, even meneer Engelen, naar u. Uh, we lieten net even een stukje horen van Lex Hoogduin... Uh, die als, uh, als, uh, als kennis, als econoom iets zegt over de uh, bankensteun van de staat. Uh, u bent er ook altijd uh, heel erg, uh, erg duidelijk in. Jan Homme zegt vandaag in een interview met de Telegraaf... dat de steun aan ING de staat geld oplevert. Wie heeft er gelijk? Uh, Jan Homme heeft gelijk als het gaat om de steun die uh, verleend is aan uh, ING. Maar er is natuurlijk ook gewoon 30 miljard uh, kapitaal gestoken in uh, ABN AMRO en uh, de resten van Fortis... Uh, en die kosten, uh, in termen van rentelasten... die zijn op dit moment hoger aan het worden... dan er aan dividenduitkeringen vanuit ABN AMRO komt. En het is zeer de vraag of we ooit de 30 miljard die daarin gestoken is... bij een eventuele beursgang, wanneer, weten mm -hmm. we niet, uh, weer terug zal komen. Dus uh, meneer Homme heeft gelijk als het gaat om zijn eigen bank. Uh, maar meneer Homme heeft geen gelijk... als, als het, het gaat, gaat om het de totale steun aan het ja. bankaire stelsel ja. in 2008. Ja. Hadden we dan toch niet, niet een mooi jaar om zijn bank te laten omvallen? Um, dat, is een, uh, dat is een gevaarlijke gedachte. Uh, en dat hebben we dus ook gewoon heel erg gezien. Hè? September 2008, 15 september, maandagochtend... Lehman Brothers ging onderuit ja. een totale meltdown... met name op de interbankaire markten. Credit crunch, kapitaalstromen, stokken. En dan weet je dat je wat moet doen... want vijf dagen later komen er geen flappen meer uit de flappen tappen... en dan heb je revolten revolte op straat. Dat hebben we voorkomen door deze kapitaalinjecties te verrichten... We hadden alleen, net als in de Verenigde Staten... op dat moment veel strenger moeten zijn... ten aanzien van de waarderingen van de activa, hm. van Nederlandse banken... en hadden moeten eisen dat ze hun kapitaalbuffers... in versneltempo omhoog zouden doen... zodat we nu niet geconfronteerd zouden worden met banken... die nog altijd kwetsbaar zijn. Precies, en eling. Daar gaan we het sowieso, denk ik, zo meteen ook met Robert Zwaak over hebben. Meneer Zwaak, eh, voordat we vooruitblikken, eerst een terugblik. Want naast een eurocrisis laag consumentenvertrouwen... en slechte economische vooruitzichten... maakten de accountancy zijn eigen crisis door. We zijn het al heel eventjes. Mm -hmm. eh, jaarrekeningen van bijvoorbeeld scholengemeenschap Amarantis... woon- Vestia werden zonder morgen goedgekeurd... terwijl er van alles aan de hand was. Erkent u dat er echt grote fouten zijn gemaakt in de sector? We hebben Als beroepsgroep hebben we ook gezegd, naar aanleiding van de crisis die we hebben gezien, gestart in 2008, dat we allemaal lessen hebben te leren uit wat er gebeurd is. Dat is ook gebeurd. Daar zijn we ook fors mee aan de slag gegaan. Daar zijn ook, er is additionele regelgeving gekomen, de accountsorganisaties hebben zichzelf aangepast hebben extra maatregelen getroffen. Uh, bij PwC hebben we dat eigenlijk daarvoor waren we er eigenlijk al mee bezig. Ja, heeft u wat het even, even, even terug voor de mensen die dat niet weten. De Kamer heeft destijds gezegd, er komt een wetswijziging aan die regelt dat u moet kiezen of je doet de jaarstukken van het bedrijf die controleer je of ja. je geeft advies. Heel duidelijk wordt assurance losgekoppeld van de advisory, oftewel pure accountancy van het van het van de adviespraktijk. Ja. Is die knip al gemaakt bij PwC? Die knip die, uh, die hebben wij gemaakt in de zin van uh, dat wij continu toetsen. Ja. of degene die de jaarrekening tekent onafhankelijk is... en of de diensten die wij verlenen... Ja. of die de toets van de onafhankelijkheid kunnen weerstaan. Ja, en dat doet u dat zelf? Het... Dat keurt u zelf? Nee, daar worden we ook op getoetst. Ja. De AFM die beoordeelt ook wat ja. wij doen, ja. is ook bij ons in huis. Ja. En wat er feitelijk gebeurt is, is dat de maatschappij en de regering... Op een en volksvertegenwoordigers gezegd hebben... ja, er zal additionele regelgeving moeten komen... dat ja. we het explicieter willen hebben. Wat vindt u ervan? Is dat nodig? Um, als de maatschappij dit van je vraagt... Mm -hmm. dan betekent dat dat er inherent in de maatschappij... vraagstukken leven ja. ten aanzien van die splitsing. Dan kan je daar van alles van vinden, maar dan is dat op enig moment een feit. Ja. Daar hebben, daar hebben wij, wij moeten. Dat hebben wij ook erkend. Mm -hmm. Sterker nog, we hebben ook voorstellen gedaan in die richting. Uh, die wetswijzigingen zijn nu aangenomen. Dat betekent dus nu de facto dat we in die situatie zitten. Ja. Het is, ik hecht eraan om dat te benadrukken... natuurlijk wel aan de beroepsbeoefenaar altijd geweest om de onafhankelijkheid te blijven toetsen van ja, alles wat hij ja, doet. Ja. Nou weten we, die boekhoudsvrouw van de OERP in Brazilië... dat is een, door een accountant van uw eigen bedrijf... Is dat, is dat mede tot stand gekomen. U zei vorig jaar, nou, wat ik mooi vind aan het vak... is dat het erom gaat zo goed mogelijk de organisatie te begrijpen. Dan gebeurt er dus dit... Daar heeft uw bedrijf steken laten vallen. Enige voorzichtigheid: de fraude is niet door de accountant. Nee, nee, nee. De fraude uh, uh, is, is uh, door uh, iemand van uh, Douwer-Erberts. Uh, Daarvoor uh, laat ik ook, maar, laat ik ook maar vooral zeggen dat ik, dat ik niet uh, over individuele gevallen zal praten. En u zult ja. begrijpen dat dat ook zo, uh, waarom dat dan ook zo, dat, dat zo is. Precies, maar u wilt wel, uh, ik wil graag dat u reageert hierop. Want dit is ik, wel ik kan, iets wat intrinsiek en, en, en, in de organisatie ingrijpt. Intrinsiek in, en, van, in van de, de beroepsgroep, ja. en dat, dat constateer ik, is ja. dat er uh, veel. Uh, je ziet het de afgelopen weken ook weer in de nieuwsvergaring. Er wordt heel snel. Er worden heel snel conclusies getrokken. Mm -hmm. We wachten onderzoeken niet af. Er worden tussentijdse meningen gevormd. En wat je nu langzamerhand ziet ontstaan... is dat men de tijd gaat nemen om die onderzoeken af te wachten... zodat we echt kunnen vaststellen wat er gebeurd is. Ja. In de tijd van de crisis, het feit dat dat daar gebeurd is... hebben we onderzoek naar onderzoek gehad waarin we konden gaan aantonen wat het de facto... Maar u zegt, het is eigenlijk niet zo gek van aan de hand, is het goed beschouwd. Dat heeft u mij niet te horen zeggen. Ik ben mijn statement begonnen met het feit... dat we allemaal in deze crisis, crisis mag ik inmiddels wel zeggen... Uh, uh, uh, zaken over het hoofd hebben gezien, zaken anders hadden kunnen doen. Ja, dat uh, is ook de reden waarom die maatregelen zo getroffen zijn. Het vertrouwen, en dat geldt natuurlijk helemaal ten aanzien van het werk van een accountant, dat, dat komt te voet en dat gaat per raket zo'n beetje. Altijd. Dat is natuurlijk lastig, het is schadelijk voor het imago, dat ja. zei u net ook. Uh, meneer Engelen, hoe kijkt u aan tegen, tegen de uitleg van Van uh, Zwaar? Nou, wat we zien uh, in die crisis is dat een aantal uh, uh, professies, uh, accountants, uh, maar ook advocaten en uh, uh, kredietwaardigheidsbeoordelaars, mm -hmm dat die in feite gedelegeerd toezichthouder zijn. Ze zijn, ja. ze zijn niet echt uh, publiekrechtelijke toezichthouders... maar ze worden wel uh, door, door de rechtsstaat uh, gezien als noodzakelijke poortwachters tot allerlei markten. Ja. En uh, wat we geconstateerd hebben... is dat die poortwachters eigenlijk voor een groot deel... hun poortwachtersfuncties uh, te makkelijk hebben ingevuld. Ja. Uh, en het is natuurlijk altijd zo dat, met name crisis... we hebben eerder Enron gehad, Aholt-affaire in Nederland... dat dat soort crisis zijn uh, aanleidingen om opnieuw te kijken... naar wat nou eigenlijk je mandaat is en wat, wat je geacht wordt uit te voeren. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat zowel kredietwaardigheidsbeoordelaars, advocatenkantoren... Uh, maar ook uh, accountants, dat die bij zichzelf veel meer en veel sterker... dan op dit moment het geval is, te raden gaan over wat nou precies dat mandaat is... Ja, ja. en hoe de invulling daarvan verscherpt en veranderd moet worden... naar aanleiding van wat er zich allemaal ja. tijdens die crisis heeft afgespeeld. Ja. En weet je, het is duidelijk dat je natuurlijk altijd reageert op de sociale context... waarin je je bevindt. Kennelijk vonden wij voor de crisis bepaalde gedragingen... van uh, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties acceptabel. Ja, zegt, en we moeten nu ja. achteraf constateren dat dat niet meer kan. Ja, ja. Daar moet je dus volgens mij collectief gezamenlijk moet je daar ja. over gaan nadenken... wat dat betekent voor je eigen beroepspraktijk. Ja. Het mandaat. Ja, ja het mandaat. Maar het, wat u zegt is heel belangrijk in de zin van gedragingen. Vonden wij toen acceptabel, vinden we nu niet meer acceptabel. Ja. Dat geldt beroepsgroepen in de breedte. Dat ja. geldt ook voor accountants. en dat wij. Daarom zei ik net, u vroeg net, ga ik met veel plezier naar mijn werk? Mm -hmm. Ja, dat doe ik nog steeds, omdat wij eigenlijk jarenlang geïnvesteerd hebben... en nog steeds doen, dat is ook aantoonbaar, in de kwaliteit die wij leveren. En dat geldt overigens niet alleen de accountants... dat geldt ook de fiscalisten en ook de adviseurs. Mm. Dus in dat tijdsbeeld uh, verander je mee, ja. doe je ook de voorstellen... ga je de dialoog ook aan met de samenleving... Um, inderdaad een terechte constatering zou zijn... had dat dan niet veel eerder gemoeten. Dat hebben we op een ander moment als beroepsgroep ook geconstateerd. Ja, ja. En proberen daar nu inderdaad ook alles aan te doen... om die maatregelen ook daadwerkelijk even ja. door te voeren. La Wij krijgen die erkenning ook. Laten even we even, even verder filosoferen. U Dekkers, de, de scheidend voorzitter van de koporganisatie van accountants... hebben jullie ze bij elkaar gisteren? Accountants en AA zijn allemaal bij elkaar. Hij was de baas. Hij heeft gezegd, uh, als beroepsgroep moet u niet alleen op de regels zitten... u moet een oordeel kunnen geven, ook in een jaarverslag... over hoe de cliënt er in de toekomst voert. Er is een soort voorspellende waarde die je. Ja, hij is niet de, de, is niet de enige die, die, dat, uh, die dat zegt. Maar, maar wat misschien wat nog even een, een stap terug. Ja? Als, als er een uh, verklaring wordt afgegeven. dan heeft die accountant ook onderzoek gedaan. naar wat we dan noemen de toekomstverwachting. Going concern heet ja. dat dan. Um, maar waar andere instanties nu ook op wijzen. is dat de afweging die de accountant gemaakt heeft. in zaken die toekomst. dat die ook expliciet gemaakt worden in een verklaring. Hm. Daar hebben wij ook in ons eigen transparantieverslag van gezegd. dat jagen wij toe. Natuurlijk krijg je dan de discussie in welke vorm ga je dat doen en hoe ga je dat doen. Ja. Maar dat je als accountant een afweging maakt. Dat je die expliciteert waarom je die afweging hebt gemaakt. En dan vervolgens aan het publiek of aan het maatschappelijk verkeer laat om die afweging dan ook mede te worden. Ik denk dat dat een ja. hele goede ontwikkeling is. Belangrijk dat betekent daarbij... dus dat je feitelijk naar de verklaring ja. gaat kijken. precies. Belangrijk daarbij is in hoeverre je accountable wordt... in hoeverre je uh, afrekenbaar wordt op die verklaring straks. Want dat heeft ook met te vertrouwen te maken en met het imago. Hoe ver wil u daarin gaan? Hoe rekbaar is dat? Nou, u heeft zelf al een aantal voorbeelden genoemd... waarin blijkt dat die accountant accountable is. Die accountant ja. moet ook accountable zijn. Ja. Dat Maar is, ook voor dat, dat, dat deel, als je daarover praat, over dat voorspellende stuk... Als wij het eens zijn over het feit dat wij in een verklaring... afwegingen gaan opnemen op basis van waarvan wij conclusies hebben getrokken... Ja. dan zijn we daar accountable voor. Ja. Punt. In hoeverre doet de AFM mee in dat idee? Want de AFM kijkt naar regels. Het is een hele rule-based organisatie. Kijkt naar alles wat u achteraf heeft, heeft bekeken, maar niet vooruit. Uh, de AFM heeft recentelijk ook onderzoek gedaan. Uh, mm. Doen continu onderzoek, maar een van de onderzoeken die ze heeft gedaan... is rondom uh, woningbouwcorporaties, woningbouw, woningbouwcorporaties ja. en hoe de accountants daarmee omgesprongen zijn. Zijn zeer expliciet geweest in hun oordeelsvorming... Uh, in, in, in een geval waar, uh, waarvan heel duidelijk werd... in ons geval dat er maatregelen getroffen zijn... om vooruit te kijken naar wat zijn de risico's die, zou kunnen, uh, die zouden kunnen plaatsvinden... in een sector zoals de woningbouwcorporaties. Uh, hoe is dat dan vervolgens verankerd in je methodieken? Dus ja. daar kijkt de AFM zeker in mee. Ja, oké. Okay. We laten hem even hierbij. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Het was van Werden. We blijven alleen maar terugkijken en we hebben al een beetje vooruitgeblik, maar we willen ook even kijken naar 2013, want dit programma duurt maar zo kort. Um... Ja, wat we kunnen verwachten, maar durven we dat wel heren. Want we hebben in Engeland alle ramingen van de renommeerde instanties over 2012... die konden gewoon halverwege het jaar al bij het oud-papier. Ja, ja, ja. En later helemaal. Uh, allemaal veel te optimistisch ja. en Dat blijkt allemaal veel slechter te zijn. Ja. Durft u verwachtingen verwachting uit te spreken voor 2013? Nou, mijn verwachting is dat ook de ramingen die nu gemaakt zijn... voor wat er in 2013 uh, zou moeten gaan gebeuren... dat die ook te optimistisch gaan blijken. Oh. Het Centraal Planbureau heeft aangegeven dat vanaf tweede kwartaal 2013... er weer lichte groei in ja. Nederland zal zijn, ja, ik heb daar een heel hard hoofd in. En dat heeft alles te maken met wat op zich een hele interessante discussie is... binnen de macro-economie die aangeswengeld is door het IMF... op de jaarvergadering in Tokio afgelopen september... waar de hoofdeconoom constateerde dat uh, de ramingen die door het IMF gemaakt werd... van eurozone-economieën, dat die eigenlijk keer op keer, uh, kwartaal op kwartaal... Uh, te um, positief waren. Ja, ja. En dat betekent dat er dus kennelijk uh, iets aan de hand is... in die eurozone-economieën... Uh, die maakt dat de feitelijke uitkomsten slechter zijn. Mm. En, en de, de indicatie die hij dan gaf was dat dat vooral te maken had... met de inschatting van wat nou de macro-economische gevolgen zijn... van het bezuinigingsbeleid wat gevoerd wordt in de eurozone. Ja. En dat is alleen maar in naam bezuinigingsbeleid meer dan de helft bestaat uit lastenverzwaringen En met name de schade van die lastenverzwaringen, de macro-economische schade daarvan... die is groter dan het IMF had ingeschat. Ja. Recentelijk, uh, twee dagen geleden... met een nieuw paper gekomen... IMF weer, weer die Olivier Blanchard... hoofdeconoom die dus aangaf, beter onderbouwd... dat dat dus inderdaad het geval is. En dat betekent dat we dus ook kunnen gaan verwachten... dat uh, het ingezette bezuinigingsbeleid... in de eurozone als geheel... wellicht afgezien van Duitsland... waar dat kennelijk allemaal nog niet nodig is, dat dat grotere macro-economische schade gaat opleveren dan we op dit moment oh, kunnen verwachten. Juist. En Eigen dat bezuinigt onszelf dus een put in. Ja, we maken het... Nou ja, dat, dat wil ik niet helemaal zeggen, want er zijn, het fascinerende aan de Nederlandse economie is dat er natuurlijk ook sectoren zijn, met name de exportsector, die hier nog... Nou, niet heel goed, maar die een deel de, de ja. dans ontspringt. Ja. Daarvoor moet je toch constateren dat ook de Nederlandse exportsector voor twee derde afhankelijk is van de andere, de rest van de eurozone lidstaten. Ja. En dat maakt ze wel weer kwetsbaar. We maar het zit voor Vooral in de binnenlandse bestedingen. Ja. Daar zit echt enorm de pijn. Maar en, en... Dat, dat, dat wil ik net gaan zeggen. Uiteindelijk weten we toch allemaal wat het antwoord is: consumentenbestedingen die moeten gaan toenemen. En niemand doet dat op het moment dat we ons continu weer een, een, een, een, een uh, crisis aangepraat krijgen. Want u zei net, meneer Zwaak al: van, ja, die media die spelen dan weer een, een, een buitengewoon dubieuze rol. Jullie nemen veel te snel voorsprong op wat er nog niet bewezen verklaard wordt. Maar wij krijgen als media ook regelmatig te horen dat wij natuurlijk alle uh, dat we de crisis veroorzaken. omdat we de berichtgeving die wij uh, doen dat het, altijd het negatief is. En zo praat onszelf de put. In Kamp zei het nog deze week. Onze ja. minister van Economische Zaken. God. In de krant, in het AD. En die zei het gaat allemaal eigenlijk best goed. Ja, hij kan nou, ook niks ik, anders ik, zeggen. Dacht ik toen ik dit land ik, nee ik, ik, het, het is ook. Je, je, je kunt er niet aan ontkomen dat maatregelen getroffen moeten worden. Ja. De, de, de veelbesproken austerity maatregelen. Die overal getroffen moeten worden. Ja. En inderdaad wat, wat u net terecht aangeeft. dat Er dat, dat komt een moment dat je moet gaan nadenken. Hoe en wanneer en in welke intensiteit. Ja. Ja. Dat je het moet doen. Is, Dat is evident, evident duidelijk. Ja. Tegelijkertijd wat mij zo opvalt in die discussie... en daarom maakte ik die opmerking... we draaien hem niet naar wat is dan wel mogelijk. Mm -hmm. We hebben nog steeds sectoren in Nederland... die het heel erg goed doen. We gaan niet praten over... Neem dan maar eens een afslag op een discussie. Wat zouden wij moeten doen om 30% productiviteitsverbetering te realiseren? Wat zouden wij moeten doen om onze export rondom land- en tuinbouw... nog veel beter gestructureerd de wereld in te krijgen? Wat zouden we kunnen doen om de technieken die we hebben... rondom waterbeheersing wereldwijd geëxporteerd ja, en te en krijgen? Maar, ah, ja, maar hier, zit, de... hier zit het probleem niet. Het en... probleem zit bij de huishoudelijke bestedingen. We hebben uh, 15 tot 20 jaar hebben we in Nederland ingezet op loonmatigingsbeleid. Ja. Dat is zeer, uh, zeer ja. succesvol geweest. Nederland heeft op dit moment een bijna historisch hoog overschot op de handelsbalans. Ja. Daar zit echt de pijn niet. De pijn zit bij huishoudens, met name huishoudens die in de periode 2004 tot 2008 tophypotheek hebben afgesloten, ja. uh, op basis van twee salarissen, 125 waarde onderpand, ja. aflossingsvrij, in de strop. Ja. met een nek in de strop. En we ja. dachten allemaal dat we dat uh, eigenlijk Lacht risicoloos ja. konden doen, omdat we allemaal verwachten dat onze salarissen wel zouden blijven doorstijgen. En we worden nu geconfronteerd met uh, stijgende werkloosheid. Uh, we worden geconfronteerd aan het einde van de maand... met netto minder te besteden uh, euro's. En dat betekent dat uh, huishoudens rest maar één optie. En dat is zo snel mogelijk aflossen. En dan gaan we maar niet uit eten. En dan kopen we maar geen nieuwe auto, geen nieuwe ijskast... niet een nieuwe keuken, en dat met alle binnenlandse con consequenties en van dat dien. En, dat en ik denk ja. dus dat wat nodig is... is nu terstond stoppen met verzwaren. Want dat is echt het slechtste wat je maar kunt doen. Overheidsbegroting wordt daar ook alleen maar groter van... Het wat de overheid op de nationale economie legt, wordt alleen maar groter. Stoppen met lastenverzwaringen, draai, draai dat in hemelsnaam terug. Geef huishoudens lucht om tegelijkertijd hun schulden, want we zijn ook wereldrecordhouder hypotheekschuld, ja. om die schulden enigszins terug te brengen en tegelijkertijd te kunnen blijven uitgeven. En ik vind het eh, verbijsterend dat eh, nog altijd de tendens is van ja, we moeten echt die min 3% halen en dat ja. er allerlei belangengroepen in de Nederlandse samenleving zijn. Ik noem de banken, ik noem MKB Nederland, ik noem de vakbeweging... die zich niet veel duidelijker en expliciet uitspreken... voor Lassen. koopkracht, koopkracht, koopkracht. Ja, daar ja. gaat het om. niet waar? Ja, en tegelijkertijd, uh, koopkracht, daar gaat het om. Waar het om gaat is dat je rust en stabiliteit creëert... in financiële markten. Rust en, en stabiliteit creëert bij de consument. Hm. Dat de consument weet waar hij aan toe is. Ja, maar politici en op het moment het dat anders, je dus he? conflicterende geluiden... blijft horen yeah. als consument... dan is inderdaad de default reactie... dan ga ik maar mindere met consumeren. Ja, dat, het, is, dat het is zo, is begrijpelijk, zo maar ja. begrijpelijk. Maar Vandaar mijn pleidooi om, om niet alleen um, te blijven kijken naar de maatregelen die nu getroffen zouden moeten worden en urinatievolgend, dat zal dan gebaseerd in tijd moeten uh, plaatsvinden ja. en wellicht niet in ene. Nee. Daarmee krijg je nog steeds niet een concurrentiepositie die je zou willen hebben. Je zou het in combinatie met alle andere maatregelen die je zou kunnen treffen om Nederland als distributieland, als vestigingsklimaat, als dat in combinatie uitontwikkelen en dat vervolgens neerzetten in de markt. En daarmee krijg je ook een, een helder, eenduidig beeld ja. van wat wij met z'n allen in ja. Nederland willen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk politieke agenda's die ook nog doorspelen. Niets is mooier, natuurlijk, dan onrust veroorzaken. En dat zien we ook, Politici, er wordt oppositie gevoerd, ook nog in deze tijden. Dat, dat kun je elke dag horen en lezen. Mediamakers zijn er wellicht ook schuldig aan. Maar wat vindt u van de rol van de politiek in dit soort dingen? Want we horen Asjo zeggen: we moeten nog ietsje dieper bezuinigen. We hebben ooit een meneer gehad in een mooie trui, die wilde eh, op zijn trui hebben: nivelleren is een feestje. Eh, we horen andere politici eh, zeggen in het AD deze week: het gaat hartstikke goed. Wie ja. geloven we dan? Ja, ik heb, ik heb, Wat dat betreft vind ik het ook wel interessant om te kijken wat in de Verenigde Staten gebeurt. Bipa, bipartisan politics mm -hmm. is daar uitgevonden. Democraten, Republikeinen ja. vechten om het hardst tegelijkertijd Hier hebben we ook dat dat groot industrieel beleid... Ja. In de Verenigde Staten gewoon doorgegaan. is. Mm -hmm. Dat men geïnvesteerd heeft in zware industrieën. Dat men geïnvesteerd heeft in het vlagen van uh, grondstofprijzen. Ja. Worden uiteindelijk de consumenten. Schaliegas. Ja. Ja, en, en, ja, en dat zijn ontwikkelingen die naast bipartisan politics doorgegaan zijn. Ja. Heel interessant. Maar hoor ik u hier dus even naar een, naar een twee partijenpolitiek inderdaad? Nee, nee, nee, nee. Maar waar ik wel naar, naar op zoek ja, ben. Want als je de problemen ziet, rond de fiscal maar, cliff ziet. Het is eigenlijk hoor. ook geen mooi, mooi ja, maar Het interessante, het interessante <laughs> het is wel dat men het die We noemen het allemaal de fiscal cliff. En inderdaad, we zijn nu. Weer naar de dead ceiling cliff geklommen. Ja. Dus we zijn het weer. Het volgende probleem hebben we weer aangekondigd. Ja. Ja. We vergeten te benoemen wat wel goed gaat: de, de schuldenlasten zijn teruggebracht. Men heeft op dit moment is de zeebel in de Verenigde Staten rondom het goed is sterk. Ja, dus huizenprijzen stijgen weer. De huizenprijzen zijn ja, nee, aan het nee, Dus het is heel interessant om ja, te ja, zien ja, ja, hoe die combinatie ja, ja, ja. in weerwil van ja. het politieke klimaat, wat je altijd zult houden. Toch doorgegaan is. Ja, maar en, Amerikanen. Maar waar het ik het ook ik me te Dus ik, ik, ik verklaar. Amerikaan weet je ook, niet als, als Amerikanen? Amerikanen weten dat ze moeten consumeren. Wat er ook gebeurt. Je moet blijven consumeren. Nee, de Amerikanen. Nee, nee, dat is houden. niet helemaal waar. Nee? Uh, dat is ook, ik heb daar jaren gewoond. Het, het interessante van de Amerikanen is: en dat heeft u ook zeker gezien in de achterliggende jaren. Consumenten zijn ook teruggegaan. Ja. Zijn ook, en daar ging het nog even rücksichtlozer dan zoals het op dit moment in Europa ging. Maar op een gegeven moment is dat, dat vertrouwen ze weer teruggekomen. Je ziet dat ook weer terugkomen. Waarom? Omdat die maatregelen zo eenduidig, helder en duidelijk ja, zijn. Maar dat is, dat is vooral, maar dat is, dat is, dat is verwijzen naar de periode waar ik het eerder over had. Ja. Uh, meteen nadat Lehman Brothers failliet is gegaan, is daar veel effectiever en efficiënter ja. ingegrepen ja, in het ja. bankwezen. Ja. En dat is natuurlijk toch, of je dat nou leuk vindt of niet, dat is uh, de, de, de, het, het, het bloed van het economisch lichaam. En aangezien wij dat nagelaten hebben, zitten we nog altijd met ja, zombieachtige banken. Ja. Uh, en is die kredietverstrekking niet op gang gekomen, ja, waardoor zij daar ook veel eerder... dat onschuldingsproces, waar wij ook doorheen moeten... dat is daar veel sneller verlopen, waardoor daar inderdaad weer een bodem gevonden is... en er nu weer groei plaatsvindt. Hey, we gaan zo praten over het bedrijfsleven. Eerst is het tijd voor de column van vandaag... en die komt van de hand van Danny Mekic, oprichter van Nieuw Team. Een samenleving die op drift is, zowel lokaliseerd als mondialiseerd... met bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe economische modellen en individuen die niet meer zeker zijn... dat wat ze in 2012 geleerd hebben, in 2013 nog steeds klopt. Een politiek die door de waan van de dag wordt gedwongen... de waan van de dag te bedienen en media gaan daar gretig in mee. Het maakt ons onzeker en we hebben het zelf gedaan. In een samenleving die zo onzeker is, wordt zekerheid nagestreefd. Toen ik bijvoorbeeld op mijn vijftiende mijn eerste bedrijf startte... wisten mijn ouders ook niet waar ze het moesten zoeken... maar hadden wel de oplossing voor al mijn vragen... Het was niet zozeer de geur van koffie en appeltaart... dan wel het warme gevoel van zekerheid... die de uitgenodigde accountant meebracht naar onze keukentafel. En weken en maanden lang hoorde ik mijn ouders vragen... weet je nog wat de accountant daarover zei? Zekerheid met een objectieve blik... stond altijd op de verpakking van de accountant. Maar hoe lang kan zekerheid nog blijven bestaan... in die steeds sneller veranderende, complexer wordende wereld? Misschien zijn we op zoek naar zekerheden die aan het verdwijnen zijn. En dat is wat we in steeds meer bedrijven zien gebeuren... De veranderende economische omstandigheden vragen om aanpassingen, maar wie iets wil aanpassen, terwijl er miljarden euro's op het spel staan, verlangt naar zekerheid. En dat is waarom steeds meer bedrijven stilkomen te staan in hun ontwikkeling en daardoor worden ingehaald door concurrenten, of vergeten waarom ze zijn opgericht. Terwijl innovatie juist te maken heeft met onzekerheid en risico's durven nemen. Dat is bijvoorbeeld waarom enkele van de succesvolste bedrijven ter wereld, bijvoorbeeld in de ICT en computerindustrie, tien jaar geleden nog niet bestonden. Ze durfden iets te doen waar geen zekerheid voor kon bestaan en toch deden ze het. Als bestaande bedrijven in andere branches niet oppassen, dan is zeker niet uit te sluiten dat 2013 hun laatste nieuwjaar zal zijn. En dat zei Danny Merkic met zijn column. Teruggeluisterd te op onze website, trossinbedrijf.nl. Ja, uh, de accountant wordt even genoemd. Ik hoor ja, u al met de Tevreden knikken, zekerheidgevende figuur die aan tafel handen komt vasthouden. Mooi, ja. hè? Wat, wat, zo, wat, wat zo mooi in de, in de column is, en ja. ik, ik ben het er zo ontzettend mee eens: het is eigenlijk een pleidooi voor enerzijds rust. Ja. Niet als uh, jakhalzen op elk stukje nieuws reagerend. Daar we consequenties aan verbindend. Hm. En anderzijds, dat is de mooie tegenstelling die in de klom zit. De, de aandrang om innovatief ja. en innoverend bezig te zijn. En dan vind ik het voorbeeld van de ICT-industrie een prachtig voorbeeld. Hm. Want hoe innovatief Apple ook is, wat ze zijn. Ja. Wat Apple altijd gekenmerkt heeft vanaf de eerste dagen is consistentie. En wat was de consistentie? De consistentie was een prachtig product van binnen en buiten, zonder één enkele concessie. Ja, ja, ja. Dat is waar. ja. ja. Mooi. En meneer Enkelen, wat doet deze column met u? Um... Als ik het goed geluisterd heb, dan zit daarachter toch ook... de tegenstelling tussen het grootbedrijf aan de ene kant... en uh, het midden- en kleinbedrijf uh, aan de andere kant. En we hebben te maken in West-Europa met economieën... die uh, voor een groot deel afkomstig zijn uit de eerste industriële of de tweede industriële revolutie van het begin van de, van de 20e eeuw. Met heel veel bedrijven die uit die tijd stammen. Grote bedrijven, multinationaal actieve bedrijven. Uh, maar die werpen enorme schaduwen over het economisch veld in een land als Nederland. En die schaduwen die dreigen wel eens nieuwe initiatieven weg te drukken. En dat is een van de problemen die ik heb... bijvoorbeeld met het economisch beleid wat in Nederland gevoerd wordt. Topsectoren. Ik noem dat altijd bakkerskinderen brood geven. Het is erg uh, ge, ge, ge, gesmeed op de maat van het grootbedrijf... het Nederlandse grootbedrijf. En het zou zo mooi zijn als de Nederlandse overheid... Is, de oren zou dichtstoppen voor de smeekbedes... van het gevestigde bedrijfsleven... En en is wat meer mogelijkheden zou bieden... voor nieuwe opkomende bedrijven. Vaak van jongere mensen. Vaak van mavericks, mensen die buiten de gevestigde orde zich bevinden. En dat is iets wat in de Verenigde Staten... eigenlijk een stuk beter georganiseerd is. Daar heb je veel meer de mogelijkheid van radicale innovaties... die dus inderdaad schokkende effecten teweeg brengen... en de creative destruction van Schumpeter. in zo'n hele nationale economie. En we hebben in Nederland toch erg te maken met veel gevestigde belangen. Of het nou gaat om werkgevers of om werknemers... die de noodzakelijke hervormingen tegenhouden. Hm. En dat zit volgens mij heel diep verborgen... toch ook in, in, in, de, van in, de, in van de column van Mekic. Van van Zij, Evelte Engelen, die aan tafel zit... hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. En Robert Zwaak is hier ook... bestuursvoorzitter van de en Adviesbureau PwC. We zijn mooi bij het bedrijfsleven terechtgekomen, heren. Uh, uh, innoveren, uh, hadden we het net al over investeren. Dat is heel belangrijk. Ehm... Uh, uh, uh, uh, ja, eventjes over. Dat vind ik aardig wat u net zei. U heeft heel even de naam Hans Bieselheuvel ook genoemd. MKB. Ja. MKB zou een hele belangrijke rol moeten, moeten hebben. Vind ik wel, ja. Deze week komt Biesheuvel met een verhaal om de detailhandel te steunen. Een nieuwe faillissementschool wordt daarvoor speelt. Ja. Een van de maatregelen die hij voorstelt is het stoppen van met de afdraag van premies... voor werknemers onder de 23 jaar met een nulurencontract. Zet dat zoden aan de dijk? Nee, dat zet geen zoden aan de dijk. Kijk, als hij echt iets wil doen voor de Nederlandse detailhandel, dan, mm -hmm. die, dan zal hij uh, toch meer in de richting moeten gaan van het pleidooi. wat ik zojuist hield. Ja. Namelijk uh, te, bij het kabinet duidelijk maken dat er iets gedaan moet worden. aan herstel ja. van koopkracht van Nederlandse huishoudens. We zitten op dit moment, even hoor. Uh, koopkracht Nederlandse huishoudens, het niveau van 2001. Ja. Dat betekent dat je dus 11 jaar potentiële welvaartsstijging. gewoon kwijtgeraakt bent. Ja, dat, ja. Dat, zou, dat zou alle noodklokken moeten doen luiden in, in, in Nederland. Want het is ook nog een keer zo dat 70% van je bruto binnenlands product... wordt gegenereerd door binnenlands actieve ja. uh, organisaties en huishoudens. Ja, ja. En daar ja. zit echt daar, daar zit de pijn. En, en mm -hmm. niet zo kijken naar loonmatiging, exportsector. Dat geloof ik allemaal wel. Je nee, hebben het goed. goed. Uh, nu gaat het om de binnenlandse economie. Okay. Meneer Swaak, want ja, u heeft 4700 mannen in dienst... die niet alleen maar bij, en de, bij, bij, de, bij de en vrouwen... Dat klopt, ja. Dank maar van dit jaar nog eentje in bestuur. Ja, we gaan u daar echt gewoon aan houden. Hoor. Ook al heeft hij niet gezegd. Hij heeft het toch beloofd? Ja, heel zeker nee, ja, dat, dat heb ik ook gehoord. Meneer zwaak, maar dat MKB, uh, zo'n biesheuvel, treedt hij hard genoeg op. U werkt voor heel veel van die MKB-bedrijven. Ik zie uw hoofd schudden. Nee, dat doet hij niet. Niet goed genoeg. Nou, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, uh, we doen weer nu hetzelfde. We pakken weer één voorbeeld. We ja. pakken weer één individu en we gaan er weer een labeltje op uh, mm -hmm. pakken. Nou ja, het is een man die ik, wel ik, een maar ik vind maar zo. Ik vond het. Het Mkb. Ja, ja dus tegelijk, tegelijkertijd MKB zie ik op dit moment ook nog even reagerend op de, de schaduwen van het groot bedrijf ja. over het klein bedrijf. Hoe het groot bedrijf samenwerkt met het klein bedrijf. Ik zie innovatieve nieuwe technieken in de ICT die door grote bedrijven overgenomen worden, opgekocht worden en verder ontwikkeld worden. Zoals inderdaad ook in de Verenigde Staten gebeurt. Um, wat, ik, wat ik mocht hopen dat we zouden gaan doen. We hebben net het woord innovatie laten vallen. Mm -hmm. Dat we inderdaad faciliteiten gaan creëren waarbij jonge ondernemers innovatief bezig kunnen blijven. Ja. Dat er locaties gecreëerd worden waar ze dat kunnen doen. Ja. Waar kapitaal beschikbaar gesteld wordt, waarmee ze verder kunnen. Dat we niet als Nederland, wat we zo vaak doen, op het moment dat een ondernemer drie keer onderuit gaat, ook weer een labeltje uh, ja. prikken. Hij kan het uh, niet. U bent gefailleerd, u ja. kunt het niet. Ja. Ik, dat vind ik veel fundamentele discussies. En dat vereist toch ook weer gedragsverandering. Ja. Het vereist een hele andere manier om te kijken hoe je met innovatie omgaat. Ja, we ja, moeten u... dus af van het labelen. Mm -hmm. En benoem nou wat echt noodzakelijk is om iemand verder te brengen. Okay, en u probeer je heeft... daar dan een stuk beleid op te ontwikkelen. U heeft geadviseerd in Silicon Valley destijds ook. Ja. Uh, heeft u daar dit inzicht gekregen? Nou, ik ben daar wel heel veel wijzer geworden. In ja. de zin van, hoe ga je om met jonge ondernemers? Uh, ik heb dat moeten leren. Ik kwam daar ook met mijn Europese ideeën. Uh, snel een, een oordeel klaarhebbend, ja. met grote verbazing, stijgende verbazing kijkend. Ik weet niet of u het voorbeeldje kent van de oprichters van Microsoft. Die hebben ooit een foto gemaakt als een stel hippies in een garage. En er staat dan ja. de tekst onder, had u deze mensen geld gegeven? Ja, ja, ja, in 99% van de gevallen zal iedereen nee gezegd hebben. Ja. Daar is een venture capital geweest die het wel gedaan heeft. Ja. Dat bedoel ik dus met het... het, het um, uh, Afblijven van labelen, maar kijken naar wat die mensen de facto kunnen. Dat is wat we daar eigenlijk elke maar, dag maar, deden aan maar, maar, de kant. Maar, maar dan, dan moet u het toch met mij eens zijn dat dat topsectorenbeleid eigenlijk het verkeerde beleid is. Want ja, nou, als je dus zegt, ja, innovatie is per definitie onkenbaar. Want het, is, het zijn de vernieuwingen van morgen. Ja. En als wij nu al zouden kunnen voorspellen wat de vernieuwingen ja, van ja, morgen zijn. dan, we, dan, dan, zou, dan dat, zouden dus, u, u, dat dus de dat, vernieuwingen van vandaag het zijn. Het zijn. Het en dat het met het topsectorenbeleid Dat Maar waar ik het volstrekt met u eens bent. is de snelheid waarmee het topsectorenbeleid nu uitgevoerd wordt. Ik heb zelf mee mogen werken aan het, aan het deel... wat te maken heeft met hoofdkantoren in Nederland. Daar is goed uitstekend werk gedaan eh, door veel mensen. Er zijn concrete adviezen gekomen. En ik weet dat, dat in elke sector is dat ook gebeurd. Er zijn duidelijke stellingnames geweest over hoe je die sectoren verder zou moeten brengen. Het biedt, het is, niet, het biedt het is, niet ruimte, het zijn geen faciliteiten voor de ondernemers van morgen. Het is uh, sectorenbeleid wat gericht is op een sterkte-zwakte-analyse... van de Nederlandse economie anno 2012. En, en, en, en, en, en, en daar ga je dan vervolgens je geld op inzetten. Terwijl veel van de bedrijven die actief zijn onder die paraplu van topsectoren... die kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen. Die hebben die overheid helemaal niet nodig. Het zijn met name Ik andere noem... jonge opkomende ondernemers die eventueel bijvoorbeeld op dit moment problemen hebben om krediet te krijgen... Ten einde te kunnen groeien. Daar zou je als overheid naar moeten kijken. En dan moet je dus vooral veel meer faciliteren. Dat is dus de facto topsectorenbeleid. Waarin je kijkt, de ondernemers die krediet nodig hebben. kijkt naar het ICT-klimaat in Nederland. Er zijn veel goede ideeën. Veel jonge ondernemers wijken uit naar Silicon Valley. Om te kijken of ze daar de kredieten wel kunnen krijgen. Dus daar ben ik het volstrekt mee eens dat je daar veel duidelijker over moet Maar dan moet je dus gaan nadenken over de structuur van je eigen bankensector. Of je moet gaan nadenken over de structuur, hoe je de financiering zou moeten regelen. En dat kan wel weer wel onder de uh, topsectorenbeleid. En daarom ben ik ook zo blij dat minister Kamp gezegd heeft... we zetten dat beleid door. Ik hoop alleen dat we dat sneller doen en concreter doen. Mm. Maar bestaat niet het grote gevaar dat uiteindelijk uit die grote pot... alleen die grote bedrijven weer gaan eten? Nee, dat is, is niet zo groot. Dat is de eerste de discussie. Hoe groot. Hoe, groot, oh. hoe groot is de pot? En, en laten we God op onze blote knieën danken nou, dat die niet zo groot is. Ik ben van mening dat dit gewoon verspeeld geld is. Maar goed, daar ben ik het volstrekt nou, niet mee eens. En, en, maar goed, het is weer heel tekenend. Het is een goed initiatief. Er komt structuur in hoe we met sectoren in Nederland willen omgaan. En we staan weer klaar om het neer te sabelen. Dat is dus waar ik van afwijk. We hebben die keuze gemaakt, we mm -hmm. hebben dat beleid neergezet. Op dit moment zie je in verschillende sectoren... de grote ondernemingen heel goed samenwerken... met kleinere ondernemingen. Tegelijkertijd zie je inderdaad... Uh, MKB, die helemaal de grote ondernemingen niet nodig hebben... maar wel de financiering nodig hebben... om hun operaties internationaal verder te kunnen uitbreiden. Laten we dan die thema's concreet oppakken... en daar de oplossingen voor geven. En dat kan, mijn zinziens prima om de topsector blijven. Het zou toch veel meer op de voorwaardenscheppende sfeer moeten zijn? Ik denk dat ja. wat je in Nederland moet doen is uh, kijken naar je bankensector, uh, kijken of daar niet veel meer diversiteit in aangebracht moet worden, zodat ja. dat toegankelijker wordt voor verschillende typen ondernemingen. En ik denk dat je vooral moet kijken naar je onderwijsbestel. Je onderwijsbestel laat als het gaat om innovatie en menselijk kapitaal ja. zo ontzettend veel gaten vallen. Ik ben blij dat u het onderwijsbestel noemt. Maar dit zijn daar, allemaal voorwaardenscheppende ja, uh, sfeer. Ja, maar sfeer. Dat, dat zit dus als randvoorwaarde, inderdaad, rondom topsectorenbeleid. Maar daar zou je. Ja, maar het is NN. Dus laten we nou niet het kind met het badwater weggooien. Maar laten we het in ieder geval over eens zijn dat dat het begin van beleid is. Maar dat je randvoorwaardelijk beleid daaromheen creëert. We hadden het net over diversiteit. Um, en scholen en opleidingen. Waarom hebben wij in Nederland nog steeds de woensdagmiddag als een vrije middag? Dat ja, is bespottenlijk. Waarom hebben wij niet gewoon een, een, een schoolweek oh, u van u, maandag tot en met Zijf, vrijdag? Heeft u kinderen? Ik dan ga dan niet gaan daar gaan. uitleggen. Maar, <laughs> dit en nee, maar die gaan, goed, die zo, gaan dan ja. in, die, in die langere schoolweek of in ja. die langere schooldag... niet alleen maar cognitief bezig nee, zijn. Nee, exact. Die gaan daar ook emotionele, sociale, exact. culturele, esthetische... lichamelijke vaardigheden op doen. Volstrekt Ja. Heren, uh, we zijn nog niet helemaal klaar, want we hebben nog een kleine twee minuten op de klok. Uh, aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gasten... wat is het eerste dat u maandagochtend op uw eerstvolgende werkdag gaat doen? Meneer Zwaak, aan u de aftrap. Wat gaat er morgen, maandagmorgen gebeuren? Ik heb het genoeg om mijn collega's van de Raad van Bestuur gelijk te spreken... Mm -hmm. over alles wat ons de komende week gaat bezighouden en de komende maand gaat bezighouden. Maar ook de aanstelling van een nieuwe vrouwelijke bestuurder, neem ik aan. Dat is een continu onderwerp van <laughs> Wat is het belangrijkste punt wat, uh, wat uh, op de agenda staat? Voor de komende week zal dat zijn onze samenwerking met onze Duitse collega's. Wij voegen de daad bij het woord, hebben een samenwerking. Mm -hmm. En doen daar op dit moment hele mooie dingen. Ja? En het tweede onderwerp waar we veel over zullen gaan praten... is de effectiviteit van beleid rondom industrieën die mm -hmm. we ingezet hebben. Dat meten we, dat toetsen we. En daar gaan we met elkaar over in debat. Ja, meneer uh, Promovenda van mij die uh, proefschrift schrijft over het verpakken van hypotheken. Heeft antropologisch onderzoek gedaan bij een aantal banken in Nederland. Uh, dat heeft ze eindelijk gedurende de kerstvakantie... Uh, weten af te ronden, dus ik moet 400 pagina's uitprinten... en het vervolgens <laughs> lekker gaan lezen. Maar ik ben erg benieuwd wat ze ervan gemaakt heeft. Ja? ja nee, heeft u een beetje dus in, Ja, zeker. Ja, ik heb uh, tussentijds natuurlijk allerlei dingen gezien. En dat is wel heel erg spannend. Er is nog nooit uh, een antropoloog geweest... die toegang heeft gekregen tot uh, de, de, de, de trading desks van banken... waar uh -huh. dit soort uh, verpakking uh, plaatsvond. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Kan zij met haar proefschrift de crisis oplossen? Nee, dat niet. Maar ze kan wel een aantal lessen trekken... uit wat ze gezien heeft, die wellicht kunnen voorkomen... dat we ja. weer in zo'n crisis terechtkomen. En banken zijn toch van... van, van die zijn zo uh, strippenkaart, zoals we tegenwoordig zeggen. Gaan we een andere keer graag over praten met Engelen. Zo, gaan we gaan over uh, Shadow, ja, ja, ja, shadow Finance. Ja, daar gaan we daar ja, een keer he? over doen. Dat, ja, absoluut. Is over een ja, stop, ja, dat Een stoppaardje. Ik bedank mijn gasten, Ewald Engelen. Financieel geograaf, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Robert Zwaak, bestuursvoorzitter van PwC Nederland. Zometeen het nieuws van twee uur, daarna de Tros Autoshow. Leon van Loon die had hier de zaken technisch in handen. En eh, onze eigen Jan van der Vlucht die deed de regie. Tot zometeen, na twee autootjes rijden. Onder meer met de nieuwe Ford B-Max. Kan je doorheen duiken. Samen thuis, samen Tros. Zal ik het spotje even uitleggen? Wat is dat voor spotje? Want Eh, heren, zal ik het even overnemen vanaf hier? Morgenmiddag, in de perstribune, aandacht voor de 40ste verjaardag van de Dik voor Mekaar-show. Met als gast Ferry de Groot. Hallo, friends. Hier is meneer de Groot. Maar ook André van Duin blikt terug. Daar is de op gast, oudschaatster Sandra Voetelink. Het antwoordapparaat, Cassie kijken en de vliegende kiep. Dat allemaal in de perstribune. Een heel oude, leuk onderwerp. Ik denk dat we weer bommetjes zitten voor... Oh, nou, het is al afgelopen, dat ik ook. Morgen op kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met zo de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans. Beleefde muziek, 24 uur per dag